De grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb. Omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen en zijn vaste begroeting was dan ook altijd: Giddy up, go, papa, giddy up, go. Daarom gaf ik mijn truck die naam: Giddy up, go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe kiddie up go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg... ...veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar... ...omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld... ...en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up, go. Verleden week denderde ik weer over de weg, toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe Ik Dikke walm uit zijn uitlaat blazen. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel. En de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd, Giddy up, go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, poot ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam Giddy Up Go op je wagen? vroeg ik hem. Ja, zei hij. Mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: "Giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraat hadden, jongens, nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go!